Vijf uur, Rashid Finch met het NOS-journaal. In de Egyptische hoofdstad Cairo zijn bij confrontaties tussen betogers en veiligheidstroepen zeker elf doden gevallen. Dat hebben medewerkers van het lokale mortuarium gezegd tegen de Arabische nieuwszender Al Jazeera. De Egyptische politie en het leger bestormden het plein, waar duizenden betogers demonstreren tegen het uitblijven van hervormingen. De betogers werden verjaagd met traangas en ook werden hun tenten in brand gestoken om te voorkomen dat ze zouden overnachten op het plein. De stroomstoring in de Utrechtse wijk Overvecht is voorbij. Rond vier uur vannacht waren alle getroffen huishoudens weer aangesloten. Gisteravond viel bij zo'n 2000 huizen de stroom uit. Verzorgingshuis en 250 woningen daar in de buurt kregen noodstroom... maar de meeste huishoudens zaten de hele nacht in het donker. De oorzaak van de storing is nog onbekend. De politie in New York heeft een man gearresteerd... die van plan was om bomaanslagen te plegen. Dat heeft burgemeester Bloomberg op een persconferentie gezegd.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 Het KNMI waarschuwt voor dichte tot zeer dichte mist in het hele land. Lokaal kan het zicht afnemen tot minder dan 50 meter. Alleen het zuiden van Limburg blijft gespaard. De mist is het heftigst in het noorden. In het oosten kunnen bruggen en viaducten glad zijn, omdat de mist daar op sommige plekken is aangevroren. De AWB houdt daarom met name in het noorden en oosten rekening met een extra drukke ochtendspits. Het KNMI verwacht dat de mist nog zeker tot morgen aanhoudt. Het weer opnieuw grijs en nevelig. Alleen het zuiden maakt in de loop van de dag kans op opklaringen. Het wordt maximaal 9 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. KRO's, nacht van het goede leven. Ach, mijn kamer is helemaal op de bovenste verdieping. Laten we hier maar even ingaan, dat spaart tijd. Best. de bibliotheek. Ja, we zullen hier niet gestoord worden. Nou, ik ben eigenlijk blij dat we even met elkaar kunnen praten. <kijkt> ja, ik wou het niet zeggen waar Piet bij was, maar. Uh, veel kans dat hij eruit komt is er niet, dacht ik. Nou, misschien toch wel. Nou, ik zal u graag helpen. Fijn dat hij vrienden heeft. Hij vertelde het van Crowley uh, dat hij gezeten heeft wegens vervalsing. Maar wat wij zoeken is een uh, bewijs van moord. Hij zei dat u iets op het spoor was. Ja. Dat geloof ik wel. Oh, maar Crowley is een hele gladde jongen. Die redt er zich wel uit, hoor. Nou, maar iedereen die een weerloze oude vrouw aanvalt, is een lafaard. Confronteren met een onweerlegbaar bewijs en hij gaat door zijn knieën. Dat heb ik al zo vaak meegemaakt. U praat maar over bewijs. Wat voor bewijs? Nou, als wij kunnen aantonen dat er na Harris nog iemand anders in de kamer van Mrs. Lacey is geweest, dan verandert dat de zaak wel. En kunt u dat? De politie. ...heeft nooit geloofd dat Harris zijn huur betaalde. Nee, er zat geen klein geld in haar beurs. Maar ze vonden een vijfponsbiljet. Nou, dat klopt dan. Niet helemaal. Wij beschikken nu over gegevens die toen niet bekend waren. De politie treft geen schuld. Wat voor gegevens? Op de dag van de moord... ...vroeg Mrs. Saunders iemand haar huur te betalen. Hoe weet u dat? Heel eenvoudig. Omdat ik met haar gesproken heb. Oh, nou, daar zou ik maar niet te veel notitie van nemen. Die verstrooide klettante, hun hoofd als een zeef. Nee, maar als iemand haar huur betaalde, kunnen ze Mrs. Lacey een bankbiljet van vijf pond overhandigd hebben. En als wisselgeld de huur van Harris teruggekregen hebben. Oh, He, ja, ja, ja, natuurlijk. Ja, ja. Nou, dat is heel knap hoor. <laughs> Die eer komt niet alleen mij toe, hoor. Maar uh, vertelt u eens, uh, heeft Mr. Saunders gezegd aan wie ze de huur gaf? Nee. Het is net als u zegt, een hoofd als een zeven. Dan uh, wordt dat wel een probleem voor u, want Carolie bekent nooit. Hoor. Maar er zijn twee mogelijkheden. We kunnen hem heel listig laten bekennen dat hij de huur betaalt. Geen schijn van kans. Of we laten hem dit zien. Wat is dat? Het vijfpondsbiljet dat in de beurs van Mrs. Lacey zat. Hoe komt u daar? Van de nicht van Mrs. Lacey. Ze heeft het van de politie teruggekregen. En ze er daar geen vinger af te rukken op. Dat zou de politie op weg geholpen hebben. Ja, maar ze waren niet te onderscheiden. Maar zo heel erg is dat niet. Met dit bankbiljet hebben we een nieuwe inlichtingenbron aangeboord. Hoezo? Nou, het is haast splinternieuw. Ziet u wel? Zo uit een, een loonzakje, zou je zeggen. Ja. Mogelijk. Dus het zal niet moeilijk zijn om het spoor na te gaan. Hoe bedoelt u? Ach, met al die bankovervallen tegenwoordig noteren de meeste banken nauwkeurig de nummers van nieuw papiergeld. Dus we kunnen makkelijk achterhalen aan welke firma dit werd uitgereikt. Ja, ja. Als de politie dit in handen krijgt, is hij er dus bij. Weten ze hier niet van? Nog niet. Maar dat zal niet lang meer duren. Dat snap ik. Geef het dan maar liever aan mij. Wat zegt u? U hoort wat ik zei. Geef op. Maar waarom wilt u dat hebben, Mr. Allen? Doe niet zo'n ozel. Dat bankbiljet kwam uit mijn loonzakje. Ja, dat dacht ik wel. Crowley werd veroordeeld wegens vervalsing. Maar niets in zijn dossier wees op gewelddadigheid. Hoe kwam u er dat toe? Het was een eigen schuld. Ze beloofde me te helpen en krabbelde toen weer terug. Ik dacht dat ze een dutje zou doen, maar ze snapte me... Het speet maar voor haar, maar wat kon ik doen? En geef nou dat bankbiljet. Geef dat bankbiljet hier. Ja, geef het mij, Miss Turner. Wat? Wie, wie? En bewaak jij even de deur, brofi? Terwijl ik opbel. Ik ben er al, sir. Hallo, brofi. Ik, ik kom je verwel, zeggen. Je gaat. Ja. Ik laat een paar dingetjes hier, wat sigaretten en postzegels. Bedankt. We zien elkaar nog wel eens. Als je eruit bent. Dat duurt nog wel even. Ik vergeet je niet, profi. Ik schrijf je en ik kom je opzoeken. Echt? Natuurlijk. Nou, uh, ik ga er door. Het allerbeste, profi. Tot ziens, Herres. Goed nieuws, Mr. Bofi. De nieuwe boeken zijn aangekomen. Nou, het werd tijd. Ook tussen twee haakjes. Ik stuit hier vanmiddag op Sam Waits. Van mij voor u? Ja. Die slaat geen bezoek over. Kortelings nog iets van Harris gehoord? Ik heb zeggen en schrijven één brief gehad. Dat is al een hele tijd geleden, hè? Veel meer had ik nooit verwacht. Het kan me ook niet schelen. Erg op hem gesteld ben ik nooit geweest. Maar... Echt niet. Maar wat u voor hem gedaan hebt... Was louter zelfzucht. Zelfs ze? Ja. Kijk, dat is moeilijk uit te leggen, hè? Kijk, toen Harris door het gerecht hier werd ingestopt. Was dat toch, euh, ja, hoe zou ik dat dan zeggen, net zoiets als dat zijn leven werd afgesneden. Iemand? Ja, ik, ik... Ja, en toen dacht ik, als hij onschuldig is, dan moet ik daar wat aan doen. Nou, en dat heb ik gedaan... En als mijn tijd erop zit... dan kan ik misschien met een beetje minder schaamtegevoel de poort uitwandelen... dan ik anders gedaan zou hebben. Tenminste, dat hoop ik. Dit was De Speurder in de Gevangenis. Een luisterspel van Philip Levine in een vertaling van Ben Heur. De rolverdeling was als volgt. Ted Broughy, Bert van der Linden... Miss Turner, Jane Verstaat, Pieter Harris, Harry Bronk, Sam Waits, Han Kunig, Dave Alten, Jacques Snoek, Mr. Crowley, Harry Emmelot, coronel Jeets, Jan van Ees, Moussy Del, Paul Din en een bewaker, Jan Verkoerde. De had Leon Poffel. In de blok betonnen jungle van Projectontwikkelaars staat de studio van Liene.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 Ja, welkom terug in het laatste uur van deze nacht. Ja, u wilde eerst nog even de ontknoping van ons oorspel op herhaling. Dat kon even niet anders. Goedemorgen trouwens. En ja hoor, Jan Emaus is er weer met zijn Track Tracers. Track Tracers. Het platenhoekje van Jan Emaus. Goedemorgen. En zo dacht ik bij mezelf, zal ik Van Dyke Parks maar weer eens ten voeren... in het uh, muzie muziekhoekje... Ach ja, waarom ook niet. Van Dyke Parks, bijzondere man. Is een uh, buitengewoon begaafd en bijzonder pianospeler. Maakt vreemde composities. Je kunt er echt geen pijl op trekken. Er bestaat niet zoiets als een Van Dyke Parks sound. Of je zou, uh, ja, of je zou moeten definiëren als alles door elkaar. of zo. Is een uh, hele goede muzikale vriend van Brian Wilson. Maar ook van Randy Newman voor Randy Human produceerde hij zijn allereerste album. kom ik zo op terug. Eerst die Van Dyke Parks maar eens laten horen samen met Brian Wilson... in een volgens de critici nogal mislukt project uit 1995. Ze hadden elkaar heel lang niet gezien. Van Dyke Parks had met Brian Wilson samengewerkt... in de periode dat Wilson knettergek werd. Zo rond 1966, 1967. Schreef voor hem de tekst van Heroes and Villains... Waanzinnig mooie tekst trouwens, want dat kan Van Dyke Parks dus ook allemaal. Uh, nou, in 1995 uh, besloten ze toch maar weer eens samen wat te doen. Dat liep een beetje raar, want ze zouden het een beetje op 50-50 basis gaan uh, aanpakken. Maar uiteindelijk schreef en componeerde Van Dyke Parks alles... en kwam Brian Wilson eigenlijk alleen maar in de studio om het een en ander volkaal uit te voeren... Maar ja, ik vind het hartstikke mooi uh, wat de critici er ook van uh, gevonden mogen hebben. Orange Crate Art heet die LP of CD moet ik eigenlijk zeggen. En daarvan Sail Away. Uh, ja, op het eerste gehoor niks bijzonders, maar let eens op die bijzondere arrangementen. Vooral de strijkers zwijmelen er zo mooi onderdoor. Goed, daar gaan we. Away van uh, Brian Wilson en Van Dyke Parks. Randy Newman was in 1968 buitengewoon onder de indruk... toen hij voor het eerst Van Dyke Parks piano hoorde spelen. Hij was bezig met uh, de opname van uh, een van zijn eerste LP's in die jaren. En hij uh, uh, was zo onder de indruk dat hij uh, het maar graag liet gebeuren dat Van Dyke Parks zijn allereerste LP zou gaan uh, produceren. Die heette simpelweg Randy Newman, die uh, plaat. En die was helemaal niet succesvol. Heel raar achteraf als je naar uh, de carrière van uh, Newman tot nu toe kijkt. Die is werkelijk magistraal en uh, ja, man blinkt uit in alle opzichten als componist. En uh, ik denk voor ons Nederlanders vooral als tekstschrijver... omdat hij uh, een bepaald cynisme hanteert... Waar wij wel pap van lusten. In Amerika iets minder geloof ik. Goed, die allereerste plaat van Randy Newman. Geproduceerd dus door Van Dyke Parks. Daarvan Love Story. Overigens alle arrangementen van het orkest. En ook het dirigeerwerk nam Randy Newman persoonlijk op zich. I like your brother. I like your mother. I like you, and you like me too. We get a preacher. I'll buy a ring. Ooh, hire a Accordion, violin, and a tenor who can't sing. You and me.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 City every morning. You may be playing I think you're pretty in the morning. Yeah, some nights we'll go out dancing if I'm not too tired. Some nights we'll sit romancing, watching the late show. Fire. When our kids are grown With kids their own They'll send us away To a little home in Florida We'll play checkers all day Till we pass away Ja, je hoort hier toch al heel erg duidelijk dat het uh, Randy Newman is. Nog niet helemaal in de zang, maar zeker wel in zijn arrangementen. Ik kan het niet laten trouwens om dan nog maar een Newman liedje te laten horen. Vorige week had ik het heel eventjes in dit rubriekje over Three Dog Night. Een beetje dat Andermans werk verruineerde, naar mijn uh, bescheiden mening. Uh, dat deden ze ook met Mama Told Me Now To Come. was een vrij grote hit voor Free Dog Night. Uh, dan vind ik dat ik het origineel moet laten horen. Komt van uh, de opvolger van de LP waarvan ik zojuist zijn track liet horen. Die opvolger heette Twelve Songs en die verscheen in 1970. Daarvan dus Mama Told Me Not To Come in de versie van de meester zelf. We had whisky with your water sugar with your tea What are these crazy questions that they're asking me This is the wildest party ever could be, Well, don't turn on the light cause I don't want to see, mama told me not to come, mama told me not to come, mama said it ain't no way to have fun, open up the window let's me man to this room. I think I'm almost choking on the smell of stale fuming That cigarette you're smoking bout to scare me half to death Open up the window, let me catch my friend Mama told me not to come. Mama told me not to come. Mama said it ain't the way. To Human. We gaan weer eventjes terug naar Van Dyke Parks. Naar zijn album Discover America. Ik denk dat dat zijn bekendste soloalbum is geworden. En ja, je maakt daar eigenlijk een reis door de geschiedenis van Amerika. En om eventjes de kennismaking te hernieuwen... is dit The Four Mills Brothers. MUZIEK The singers on the mooning street, the Negroes are the best ever heard or seen. Among the singers on the mooning street, the Negroes are the best ever heard or seen. Morton Downey went to a singing school, but the Valley, but for voice control, visit Bing Crosby from Mr. Pictures. Ben and the Gossipy, but relax to Robert Crosby. A West course is a fair piece, singer, but I still prefer to hear the folk. Mills Brothers van Van Dyke Parks. En om zijn veelzijdigheid aan te tonen. een nummer van een paar jaar later. Van de CD of LP moet ik zeggen. The Clang of the Yankee Reaper. Soul Train. Tot volgende week. Het was weer mooi. Leuk om Randy Newman ook weer te horen in de nacht. Uh, gaat u mee naar de film? Hier vast de trailer. En u mag raden welke film daarbij hoort. Het was uh, weinig tekst in deze, in deze film. Het is The Artist. Het is een wonderschoon uh, film van de Franse regisseur Michel Azanavicius. Nou, hij gooide hoge ogen op het uh, laatste filmfestival in Cannes. En de hoofdrolspeler Jean Dujardin werd er ook bekroond... Terecht, want hij speelt uh, George Valentine. Of George Valentine, ik weet het eigenlijk niet. Het is een echo van uh, Rudolf Valentino, Clark Gable en, uh, en L. Flynn samen eigenlijk. We zijn in het Hollywood van uh, eind jaren 20, van de vorige eeuw. En George is de grote filmster, samen met zijn grappige hondje, Jack Russell. Nou, die leverde film trouwens uh, zijn tweede gouden palm op. De Palm Dog Award. Goed, uh, ja, uh, de stomme film, daar is hij de ster in. Maar ja, dan komen de talkies en daar gelooft George niet in. En helemaal aan het eind van de film, begrijp je waarom. En dan ontmoet hij de jonge dame Peppy Miller. En zij gelooft er wel in. En ze kan niet alleen dansen, maar ook zingen. En al snel wordt zij een ster en zakt George weg. Het hij zijn vrouw kwijt en al zijn geld. Hè, namens is de stomme film, die, die hij zelf regisseerde. Prachtig zijn de dromen. En prachtig is ook het spel dat de regisseur speelt met het geluid in deze film. Maar er zijn ook heel mooi, mooie filmverwijzingen naar films als Citizen Kane, Sunset Boulevard, Fritz Langs Spice... en de Charlie Chaplin films en de musicals van Fred Astaire en Ginger Rogers. Nou, wat ziet deze zwart-wit film er adembenemend uit? Je waant je werkelijk terug in de tijd en die muziek... ja. Ik vind het af en toe wel een beetje vermoeiend, maar ja, verder is het toch ook heerlijk. Het is één groot eerbetoon aan hoe voor 1930 films gemaakt werden in Hollywood. Nou, verder is het natuurlijk ook een prima mix van drama en comedie. En ja, op een serieuzer niveau laat de film dan ook nog eens zien hoe je om moet gaan met veranderingen. Nou, kortom, een film als een dikke, vette bonbon waar je niet dik van wordt. Nou, gaan zien, dus. MUZIEK one single thing that means the most to me. I'm talking about the most amazing girl, the most amazing girl. Is she? I'm not trying to make no invitation I bring other guys around. I shallish shoot him down. They decided to lay one filthy pole On that Got a mind I get rough, man. Oh, man I do some crazy stuff Crazy stuff I would not even hesitate So listen, Jack, Tom and Ray Exactly what I got to say Keep your hands off my gal I'm jealous, man Keep your hands off my gal If you're like me I got a girl who enjoys dancing at night, and you may agree that some things these fellas do can make you rather uptight. Out the other night, I shot a glance, told some fella, asked him I got a dance, and soon after that he took the chance, we're trying to get away with his filthy paws all over that I, love my, I got a rough man, Ruff, man. I did some crazy stuff. crazy stuff it soon became killing time well he came to play but that's okay cause I turned it into a dying day keep your hands off my gas I killed that man keep your hands off my gas yeah Lafarge en de South City 3 City van het album Middle of Everywhere. Maria Goost heeft weer toegeslagen. Ze schreef een spannende lunchpauzevoorstelling... die binnenkort uitgebreid zal worden en ook in de avonden gepro gepro gepro geprogrammeerd gaat worden. Nou, de Hulp heet die. En hij heeft een aardige ontstaansgeschiedenis... Uh, want Maria Goos die wilde al heel snale, snel na het vallen van zoveel banken... in 2008 iets maken over die wereld nou, die zo anders was... dan uh, ja, wat zij ooit in de tv-serie uh, Oud Geld beschreef. Nou, samen met de acteurs Wouter de Jong en uh, Sigar Sloot... had ze regelmatig bijeenkomsten om te brainstormen. En daar vertelde ze vaak ook uh, verhalen over haar allochtone hulp in de huishouding. En toen werd het plan geboren. Zet een net ontslagen bankman... Naast zijn hulp in de huishouding. Hè. Maak hem afhankelijk van die hulp in de huishouding. En kijk wat er gebeurt tussen rijk en arm. Tussen ratio en emotie. Tussen aanzien en illegaal. En zoek de overeenkomsten. Wat bindt hen? Nou, Maria, Sieger en Wouter die uh, spraken met bankdirecteuren... en met illegale werkers. En dat is te merken, want het komt allemaal bijzonder geloofwaardig over. Het stuk is opgezet als een reconstructie, hè? Centraal staat een uh, grote witte bank op het toneel. En daarop zie je twee mannen. Arnoud, de gesjeesde bankier. En Lucas, de buitenlandse hulp in de huishouding. Ze hebben elkaar, uh, elkaars kleren aan. Heel vreemd. En Arnoud neemt het woord en spreekt eerst ons, het publiek, toe. U bent hierheen gekomen... U bent gaan zitten en u heeft uw mobiel uitgezet. Dat weet u zeker. U wil hier namelijk onbereikbaar zijn voor uw eigen werkelijkheid. Ik begrijp het. U doet dit uit vrije wil. U bent het type mens dat dat leuk vindt. Een andere werkelijkheid. Ik ben geïnteresseerd in maar één werkelijkheid en dat is de mijne. Ja, kan ik wel om me heen draaien, maar... Zo is het gewoon. Ik ben bankier. Investment. Sta sinds een paar weken op non-actief. Moeilijke kwestie. Ja. En op dag één van dat non-actief kreeg ik een hernia. Ja. Maar toen had mijn vrouw mij met inbegrip van onze twee kinderen overlaat. Zo is het maar net. Best veel tegenslagen nog geen 24 uur, dacht ik zo. Maar te bevatten. Niet makkelijk te accepteren, maar te bevatten. Maar dat ik hem vannacht 40.000 euro heb geschonken, dat is zorgwekkend. Dat ben ik niet. Dat gedrag ken ik niet van mezelf. kan het missen natuurlijk, hè? dat is het punt niet. Maar ik weet niet hoe het zover gekomen is. Lucas, ruim jij de troep even op? Wij gaan even beginnen vanaf het begin. Va vanaf het begin? Ja. Wij gaan even reconstrueren hoe het zover is kunnen komen. Ben je boze aardenaardje? Niet boos. Ik begrijp het niet. Wat niet, Arnaudje? Ik heb jou vannacht 40.000 beloofd. Heb jij spijt? Weet ik niet. Ik ben jou niks verschuldigd. Is dat goed? Forget about it, man. Forget it. Nee, je krijgt het. Oh, Arnaudje. Maar pas als ik zeker weet dat ik me niet vergis. En ik wil zeker weten dat ik niet iets over het hoofd heb gezien. Dat ik niet in een val ben gelopen. Ik wil een reconstructie. Reconstructie? Ja. Pak uit. Zes weken geleden. Uh, ik lag op deze bank te tukken. En ik werd wakker omdat mijn vrouw en mijn kinderen de trap afkwamen met bagage. Wij hebben een zeehuis. En daar moet u zich iets anders bij voorstellen dan die dingen die uh, in IJmuiden op het strand staan. <lacht> ze gingen vroeg weg. Connie, mijn vrouw en de kinderen. Ze namen grote koffers mee. Ik heb ze uitgezwaaid. Is het mijn pak? Nee, is mijn pak. Is mijn pak. Uit! Ik had twee merlot achterover gekeld. Flessen, bedoel ik. Uh, nauwelijks geslapen. Ik was niet scherp, anders had ik het gezien. Broek ook uit? Broek ook uit. Ze gaf veel gas toen ze wegdeed. Ik kon het niet goed zien, het was nog donker. Maar ik hoorde een grind onder de banden vandaan springen en ik dacht nog... Christus, weer grind op het gazon, dat kan de grasmaaier niet tegen. En wie weet ze dat nou eens? Toen ben ik in mijn bed gaan liggen en ik moest dat in ons bed zeggen. Ons huis, onze nieuwe keuken, onze stal, onze sauna. Er is helemaal niks van jou bij, dacht ik altijd. Maar goed. En wel altijd mijn kinderen. Ik heb niet meer geslapen, gewacht tot de wekker ging, opgestaan, douche, overhemd, pak, ontbijt gedronken in de keuken. En toen naar mijn werkkamer gelopen. Die is op de eerste etage aan de noordkant. Achter mijn bureau gaan zitten... Briefcase opengeklikt, zit ik daar. Denk ik, nu begin ik een half uur te vroeg. Ik ben trouwens, jongen. Alles was al anders, dus ik dacht, dit gaan wij in ieder geval hetzelfde houden. Gewoon, zoals elke dag beginnen om half acht. Rennen. Voortaan elke dag beginnen met een half uur door het bos. Rennen. Ik sprint de trap af om mijn hartslagmeter uit mijn sporttas te halen. En dat is het moment dat ik door mijn hal knal. Zonder het licht aan te doen en. Het is best ontregend, hoor, om in je eigen huis, in je eigen hal te liggen. en niet meer omhoog te kunnen. En toen moest ik jou nog ontmoeten. Lucas, actie. Ah! Gulp! Ah. Nee, Gulp, ik kon geen ah. Jij lag daar als je pas geboren, een kleine baby in water uit Emmert. Ik was over jouw emmer gestruikeld, een zwarte, mind die midden in een donkere hal was gezet. Ik kon niet meer omhoog, een vraag. Een zwarte emmer midden in een donkere hal zetten. Oh, aha, zo so, nou ik ben een moordenaar. Nou, nee, dat zeg ik niet, maar een zwarte emmer midden in een donkere hal zetten. Anyway, ik lig hier, dus. Oeh, uh, shit, spit. Ik zeg, Connie, mijn vrouw. Ja, Connie, gele liefje vrouw. Connie zit met de kinderen. Ja, zo fit, je bent net datje, gele lief. Gelle, gele Mijn Blackberry ligt op mijn bureau in mijn werkkamer. Ga hem halen, ik moet mijn vrouw bellen. Connie, hoe gaat het? En, en met kinderen? Uh, en met jou? Connie, uh, Connie, riep ik. Ik kon niet weten dat ik op dat moment een zo goed als gescheiden man was. Uh, ja, met mij heel goed, ja, dankjewel. En met Julia ook uh, heel goed. Maar uh, met, sorry, met uh, sorry, uh, niet uh, zo goed, is uh, van uh, trap gevallen. Waarom zei jij niet, is over een zwarte emmer gestruikeld, die ik midden in een donkere hal heb gezet? Is, is er net uh, van trap gevallen? Oh, ik dacht dat van zijn? trap. Connie, sorry. Connie, kleine correctie. Arnhennautjes zijn niet van trap gevallen, maar van zwarte Emmer gevallen. Maar ik dacht toch maar even, wat is nummer dokter, jouw vraging? Geef die telefoon, riep ik. Nee, hoeft er niet te komen terug, Connie. Wij redden wel, toerlijk. Wij redden wel. Wij redden helemaal niet. Ja, liefst, kusjes voor Sophie en Bernadette. Oh, ik hoor lachen. Dag Sophie, dag Bernadette. Heeft Connie toen gezegd dat zij naar huis terug wilde komen? Nee. Nee, ja, dus. Jij zegt niet. Jij zegt net, hoeft niet te komen terug, Koning. Ja, inderdaad! Excuus, zo. Ja, inderdaad, wat? Koning, zij ze zegt: Ik kom niet terug naar huis voor die klootzak. <lacht> en. Eh, jij kan doodvallen voor haar paard. Doodvallen voor haar paard? Zij ze zegt: Hij kan voor mijn paard doodvallen. Hoor. Dood? Ja. Ik geef je 50 euro als je binnen een minuut mijn Blackberry pakt en het nummer van Connie intoetst. Lucas, waarom ging jij niet? Waarom liet je mij hier zou liggen? Co Connie zou de Blackberry niet opnemen als jij belde. Maar jij wist het toen nog niet, want ik moest jou nog een erge ding zeggen. Arnoudsje, Arnoudsje, kopje water met de paracetamolen? Ja, ik denk beter wat maar doen. Ik jou eerst paracetamolen geven, dan ik jou erge ding zeggen. Erge ding zeggen? Heb ik toen niet gehoord. Arnoudsje? Wat is je naam? Had ik al gezegd, Maria was vergeten. Ja? Uh, Lucas! Hele makkelijke, net koelkast! Cool uh, Lucas, ik ben 37 en je werkgever, naar ik begrijp. Dus geen Arnoutje. Ja, correct, ex-goos. Uh, waar kwamen die pillen vandaan? Lucas is de apotheker. Altijd zijn pilletje op zak voor een lekkere snack. En dat loopt dan in je huis rond, daar ben je afhankelijk van. Arnoutje, let op, ik ga nooit erge dingen zeggen. Arnoutje! Connie! Gehakt! Connie, gehakt? Ja! Knop! Eindelijk! Pas! Niet meer terug! Arnoldje, jullie liggen! Ze zitten een week in het zeehuis, meneer de Golub. Dat doen ze altijd als de kinderen weer eens een of andere vakantie hebben. Welke vakantie? Wat? Ik vraag dit. Welke vakantie is er niet? Kerst! Nou toch? Is, is niet zomer? Nou toch zo? So, welke vakantie are you talking about? Ja, hier. Vanaf dit moment. Leek alles wat er die ochtend was gebeurd alarmerend? Arnoutje, Connie komt niet terug. Scheiding. Jou bent in scheiding, divorce. Connie weg niet meer terug. Erg, hè? Jammer, hè? Arnoutje, Connie was een uh, beetje uitgeloeld met jou. Vind jij dat normaal? Dat een hulp de details van het huwelijk van zijn werkgever kent? Ja, je ja. ja, is een helemaal normaal. wij We weten allemaal, alles. Oh. Wij zien aan, aan dingen, lakens in de bed. Wassenmand, proelenbak, glazen, ijskast, vibrator van vrouw. Vibrato? Connie had geen vibrator Oh, nee. nee. Wel? Nee. Geef de sleutels van mijn huis, doe je, je jas aan en ga. Maar, arnoudje als ik geef je jouw sleutels... ...ik kan niet meer in jouw huis binnenkomen. Ik wil jou ook niet meer in mijn huis binnenkomen. Ar Arnoudtje, ik kon toch niet weg? Wie, wie zou uh, pyjama wassen? Wie zou open doen voor dokter? Wat dacht je van Connie? Als jij er niet was geweest, was Connie niet weggegaan. Dan had ze niet geweten van ene Hanneke. Was alles heel anders gelopen. Nee, was, was alles uh, dingen. Jou ja, was eigen schuld. Jij had uh, laten liggen oude Blackberry in een uh, oude Augère-park. Augier. Oh. En uh, ja, uh, oude Blackberry had uh, geheime sms-dingen met de uh, Ganneke. En daarom kon hij weg. Forever. Erg hè. Uh, jammer hè. Wat is oorzaak en wat is gevolg? De dag daarvoor, woensdagmiddag. Ik bel naar huis en ik zeg tegen mijn vrouw, het is einde verhaal voor mij op de bank, ik word ontslagen. Binnen de 24 uur die daarop volgt, word ik verlaten door mijn vrouw, die er nu heel toevallig achter is gekomen dat ik met ene Hanneke wel eens het dak op klim. En vervolgens val ik mij half dood over een zwarte emmer die midden in een donkere hal is gezet. En kom ik hem tegen. Ja, Lucas is de naam. <laughs> ik, ik ben er niet als je er bent. Je uh, liever weg als ik kom. Je zeker liever weg als hij komt. Maar jij hebt het zo georganiseerd dat je voor drie maanden plat moest en dat jij de enige was om voor jou te zorgen. Is ze mijn liefde, is er mijn hart, dank je. Is ze niet voor mij, is ze voor jou. Ja, tuurlijk, ik geloof het zelf? Ik, ik zorg al mijn hele eigen leven voor mijn kleine uh, luie broers, mijn uh, slager met diabetes, mijn vader met een uh, slechte gebied, mijn moeder met een uh, slechte dikke been. mijn uh, mooie neven met een uh, slechte reputatie, ja dat is een beetje, uh, mijn nicht Anita met Korsakoff, en nu, ik geef ook geld voor mijn zus Cunha. Zij is onze vlag van familie. Wij zijn zo een hele trots op mijn zus Cunha. Zij wordt kunstenaar, zij is op Academie. Zij maakt onze leven mooi. Ik heb het aan: linnen, papier, lijnolie, pigmenten, kwasten. Mijn neef, mijn neef. Mijn neef. Nou, zo begint de hulp. En wat hem bindt, wordt snel duidelijk. Ze worden beide niet gemist. Zo lijkt het. Of zit het toch anders? Wouter speelt als Arnoud de vleesgeworden workaholic... die dan toch lijkt aangeraakt door Lucas, hè, die slecht Nederlands sprekende buitenlander. Totdat je af en toe hoort hoe hij ook een rol speelt. Tot het einde toe blijft deze zwarte komedie spannend, vond ik. En tegelijkertijd hoor je ook de tragische ondertoon... over een ja, wereld waar alles alleen nog maar in geld gemeten lijkt te kunnen worden. Leuk detail, en ze willen de hulp ook bij rijke mensen thuis spelen. En ze hebben al één opdracht binnen. Eén bankier heeft ze geboekt. En hij heeft weer 50 collega's uitgenodigd. Lord, Everything unchanged, change, but I hold my hand Lord, I'm trying to make you understand Lord, you know what? Everybody, they tell me Somebody in hoodoo, the hoodoo man Now, you know I I bought your bell this morning, baby I had your elevator running slow I buzz your belly, girl. Take my phone to A third floor, but I hold my hand. Lord, I'm trying to make you understand. Lord, you know, what? they tell the baby there's somebody who do the who do man. <laughs> Look at him, baby. Junior Wells. Ik ga hem afknijpen. Ik draai hem nog wel eens een keertje. Ik wou het nog hebben over een andere documentaire die ik zag. Uh, Monique Toebos, al, dat heb ik altijd al, een bijzonder intrigerende vrouw gevonden. Ik zag haar voor het eerst op tv in de jaren tachtig. En dat was toen een serie krankzinnige serie uh, programma's die bij het Holland Festival hoorden. In de regie van Theo Uitenboogar, die ook al eens de gast was, en misschien binnenkort een korte keer weer komt. Ik herinner me een orkest dat wegliep. En dat zei toen met een, met een paar muzici die waren blijven zitten... toch haar lied zong. Nou, in ieder geval een eigenzinnige en echte dame. Eentje uit de performance-tijden, weet je wel. Net even ouder dan ik. Adept en model bij de films van uh, Frans Swartjes. Ze werd uiteindelijk bekend als uh, stemkunstenares. Maar ze bleef altijd heel multidisciplinair werken. Nou, van haar kunsten begreep ik in dat tijd helemaal niet zoveel. Maar ik vond haar altijd zo'n heldere aanwezigheid. Zo'n doortastende, mooie, grote vrouw. In 2009 kreeg ze te horen dat ze nog maar drie maanden te leven had longkanker. Lekker, als je nog nooit gerookt hebt of iets dergelijks. Maar goed. Maar dat vond Monique wel een interessant concept, hoor. dat doodgaan. jaagde jaagt daar eigenlijk geen angst aan. En ze ging juist des te harder aan de slag. Hè? Op weg naar een soort ultieme oeuvre-tentoonstelling als afscheid. En veelmaakster, Babette van Lo, die wilde graag alles vastleggen wat Monique nog voor elkaar kreeg. En dat bleek veel meer te zijn dan menig medicus kon voorspellen. Ze kregen een alternatief medicijn en Monique is er nog steeds. Nou, één ding veranderde sterk, hè? haar uiterlijk althans. Haar haar, van stijlen lange lokken kreeg ze een bijna onhandelbare kroeskop. Als ze in de spiegel keek, keek dan vroeg ze zich af wie is dat? Ik toch niet? Nou, ze besloot die verandering dan dat maar te bestetigen he, door hem verder te benadrukken. He, dus die woeste haren gingen strak naar achter. En ze zocht het mannelijke in haar op. Ze noemde zich Paul, naar haar tweede voornaam Pauline. En ze zette haar wenkbrauwen aan en gebruikte bij officiële optredens een vocoder die haar stem verlaagde. En ze werd de beminnelijke Heer Paul. Nou, fascinerend. Volgende week, eh, zondagmiddag, 27 november, om twee uur s middags kunt u deze documentaire zien bij de boeddhistische omroep. Ik vind het een bijzonder portret. Ja, onze laatste minuten zijn uh, ze getrouw voor uh, verhalen uit de Stratofoon. Hij was in concreto te vinden op het Javaplein in de Javastraat in Amsterdam-Oost, maar nu zijn ze even opgeslagen, want ze zijn nogal hard op zoek naar een nieuw plekje. Maar voorlopig kunnen ze wel altijd virtueel uh, beluisteren en dat is op www.stratofoon.nl. Het zijn verhalen van gewone mensen uit een gewone buurt, kleine portretjes, gemaakt door Katinka Beer en Maartje Duin. En luister nu naar het verhaal van Aisha Jurksel, die met haar Man in een van de beste Turkse supermarkten van Amsterdam werkt. Chef-koks van dure restaurants weten het te vinden in de Pretoriestraat. Stratofoon. Stratofoon. Stratofoon. Stratofoon. Korte luisterportretten uit Amsterdam Oost. Portret nummer 27. Eerste jaar. Ik was bijna 14. Mijn vader had gezegd, als iemand wat vraagt aan je... zeg je, ik versta niet, ik versta niet. Dus ik zei, als iemand vraagt, ik versta niet. Oh, dan gingen ze, oh, zeggen, oh. Mijn oudste broer die was een jaar eerder gekomen. Hij zei, je moet Hollands leren. Ik zei, maar ja, uh, mijn moeder zegt uh, dat we over een jaar gaan. Waarom zou ik dan gaan leren? Ik hoef hem niet te leren. We zouden één jaar blijven en dan teruggaan naar Turkije, naar onze stad. Ik wilde ook niet naar school... Ik vond het een beetje eng. Het was een hele andere wereld. Je moet niet lawaai maken voor de buren, anders komen ze klagen. Je moet alles opletten, alles thuis. moet je erg stil zijn, want je mag de buren niet klagen. En dat is dan niks. Je komt van vrije land, je, je speelt altijd buiten. Maar hier kom je, mocht mochten niet rennen. En je hebt geen vriendinnen... Heer, je komt, je komt hier en je hebt geen vrienden. Andere meisjes die gaan, op, die gaan naar school en ben je thuis. Ging schoonmaken en dan ben je klaar. Wat kan je nog meer? Eerste jaar vond ik ook vervelend dat iemand aan me uh, vroeg waar ik mee bij je hoofd kon. Ik, wou, ik, wou, uh, ik, ik bid altijd. Uh, ik wil geen zomer in Nederland, want dan moet ik hoofddoek dragen, moet ik uh, langer jas dragen. En dan je, je loopt met een hoofddoek in de warmte en dan kijkt iedereen naar je. Dat, is, dat vond ik wel uh, niet zo leuk. Ja, en het eerste jaar is mijn vader ziek geworden, die jaar. En uh, we moesten naar het ziekenhuis. En dokters kwamen, en zusters, en die praten. versta jij niks? Die kan niks praten. Toen dacht ik, en mijn vrouw, ouders ook, ik moet naar school. Ik moet leren. Want we gingen niet gewoon weg. Nog steeds zijn we eerst. Deze week gemaakt door Katinka Beer. Volgende week weer een nieuw verhaal. En luister ook dus op www.stratofoon.nl Nou, vergeet ook onze website niet. www.adelinevandlieer.nl uh, Je kunt ook mailen. hetgoedleven@kro.nl. Je kan me ook bevrienden op Facebook. Uh, Adeline van Lier. vind ik leuk. En uh, volgende week hebben we Tim Knol. Ja, die komt hier weer met Duif. En Matthijs van Duivenboden. De grote broer van Tim, denk ik altijd maar. Hoi, hoi, hoi. Wordt vast gezellig en mooie muziek. in my